Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu. Goedemorgen Zandvoort.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 En uh, toen is de naam uh, Sander's Race Classics op de kalender gekomen. Dus dat is eigenlijk een vervanging van de historische krampie uh, met uh, ja prachtige uh, historische auto's die hier allemaal dat weekend dan uh, het kijken 16, 17 en 18 uh, juli rijden. En dat hier. is de race die altijd georganiseerd werd of wordt door de Hark?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 Uh, die natuurlijk het eerste weekend van september gaat, gaat plaatsvinden. Je slag, bent een maand, de, maand bezig met de voorbereidingen? Ja, we zijn een maand bezig met de opbouw van, van het evenement. Uh, er moeten natuurlijk heel veel tribunes gebouwd worden. Er moeten heel ah, ja? veel uh, tenten gebouwd worden. De baan moet natuurlijk helemaal op orde gebracht worden. Uh, uh, die wordt natuurlijk nu heel erg intensief gebruikt. Uh, dus we moeten zorgen dat de bermen allemaal netjes zijn. De grindbakken uh, netjes aangehakt. curves moeten geschilderd worden. Vangrails moeten gerepareerd worden. Kortom, nog heel veel werk ook om, uh, om ja, om zalf natuurlijk gewoon Picobello eruit te laten laten ja. zien op 3, 4 5 september. Nou, heb ik begrepen dat die rechtszaak dient... ergens halverwege augustus. Nou, zou het kunnen zijn dat de rechter zegt... het mag doorgaan, maar met de helft van het aantal bezoekers. Hoe kun je daar op vooruit lopen? Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Dat, uh, ik denk dat Het ligt onder de rechter. Zo ja. Maar dit is nog wel een klein bommetje... wat zou kunnen ontploffen. Nou, daar doe ik geen uitspraak over. Ah, oké. Okay. Nou ja, ik kan het proberen, toch?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 Uh, we gaan natuurlijk nog even, als een intermezzo, naar muziek met The Press en met Cantara Pepe. <middels> The girl's so great And memories come He's famous Van Haafden, we hebben u aan de lijn, klopt dat? Ja zeker, goedemiddag. goedemiddag. Ja. Zeg je? Het is nog ochtend. Ja ja, we, we zijn weer op een oud schema aangeland. Dus Sorry. we doen het weer van 10 tot 12. Laat ik om te beginnen, laat ik u feliciteren met deze geweldige carrièregang Van onbekend <laughs> ja. politicus naar wethouder en dan nu lijsttrekker voor D66. Dat is vooral wel een behoorlijke sprong. Ja, voor mij persoonlijk niet hoor. Maar ik kan me het best voorstellen dat het voor de inwoners van Zandvoort heel bijzonder is. Van jeetje, hij is net een jaar binnen. Dat was een donderdag als ik precies een jaar wethouder in Zandvoort. En dan nu al meteen lijsttrekken. Ja, gaat snel hè? Ja. Maar ik heb, om te beginnen, ik moet zeggen dat ik heb van... de verkiezing van lijsttrekken van andere partijen... heb ik meer vernomen dan van de verkiezing van de lijsttrekken van D66. Dat heb ik eigenlijk pas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 Er vinden twee avonden de komende week op 6 en op 8 juli informatieavonden digitaal plaats om alle inwoners die vragen hebben